3 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De douanier uit de Rotterdamse haven... die een container met 1500 kilo cocaïne zou hebben doorgelaten... is mogelijk betrokken bij meer drugstransporten. Volgens het OM heeft hij vorig jaar een container vrijgegeven... terwijl het schip nog op zee was, wat zeer ongebruikelijk is. Uit de container bleken later 50 dozen te zijn verdwenen. Er werden geen verboden middelen aangetroffen... maar de drugshond sloeg wel aan... De verdachte ontkent iedere betrokkenheid. Zijn advocaat zei op een proforma zitting dat andere douaniers mogelijk misbruik hebben gemaakt van de inlogaccount van zijn cliënt. De politie gaat onderzoeken wie binnen het korps in Amsterdam privacygevoelige informatie over de zoon van burgemeester Halsema heeft gelekt naar de Telegraaf. De krant schreef dat de jongen van 15 na een inbraak met een nepwapen werd opgepakt en dat de aanhouding al weken onder de pet wordt gehouden. Maar volgens de politie is het gebruikelijk dat aan zaken met minderjarigen geen rugbaarheid worden gegeven. De Amsterdamse politiek reageert terughoudend op de aanhouding van de zoon van de burgemeester. De meeste partijen vinden dat een privé kwestie. De oppasouders die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van een baby in Brunsum zijn opnieuw opgepakt. De 34-jarige man en 32-jarige vrouw waren eerder op vrije voeten gesteld. Maar het onderzoek naar de dood van baby Fabian geeft aanleiding om de twee opnieuw te arresteren. In Groot-Brittannië zijn voor het eerst reclamefilmpjes geweerd omdat er genderstereotypen in zitten. Dat is sinds juni daar verboden. Het gaat onder meer om een Volkswagen reclame, waarin een man avontuurlijke dingen doet, terwijl de vrouw slaapt of voor een kind zorgt. De Britse reclamecodecommissie ontving er maar een paar klachten over, maar besloot de reclames toch te verbieden.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van... ...de Euro Breakdown. Ja, lekker, gewoon leuk om te doen. Tweede uur van de Euro Breakdown is begonnen, dames en heren... ...en dat betekent dat wij twee uur aftrappen... ...met de twee tips die ik heb meegenomen... ...deze week. En uh, De eerste is uh, Calling Close. Uh, in ieder geval, nee, Calling Lose My Mind. Dat is uh, de radio edit van... ...niemand minder dan van Sebastia Ingrosso. Can we just for one night let the stars decide where we Hey, Calling. Lose my mind. Ja, ik vergeet bijna daarbij te zeggen dat uh, hij dit natuurlijk uh, niet alleen heeft gedaan. Hij heeft dit ook gedaan met uh, Alessio en Ryan Tedder. En Ryan Tedder is ook wel bekend van de plaat uh, The Fighter. Is alweer een kleine 8, 9 jaar geleden dat deze plaat voorbij is gekomen. Plus, uh, Ryan Tedder heeft ook samengewerkt met um, oh, hoe heette hoe het de beste man ook alweer. Um, dus ze hebben het nummer Cube, Cupid's Chokehole. Jim Clash Heroes. Sorry, ik moest, ik moest even terug de tijd in. Hij heeft samen met Jim Clash Heroes toen ook nog een, een mooie plaat gemaakt. Volgens mij is de Fighter juist met hem ook. Nou, helemaal interessant. Uh, niet dat Sebastian uh, in grosso. Uh, uh, uh, Onbekend is, om het even zo te zeggen. Maar ik vind dat deze man wel weer wat meer aandacht verdient. Zeker als je hoort wat voor platen die hij uitbrengt. En ja, weet je, dat, dat mag gewoon af en toe. Daar mag je best wel even wat, wat meer over willen delen. De volgende platen die ik met jullie wil delen... is een samenwerking tussen partijen zoals... N.O.T.D., Khalid en Ed Sheeran... En die hebben samen Beautiful People hebben ze naar buiten gebracht. Niet natuurlijk dat deze drie artiesten de minste aandacht hebben, maar ik vind dat ze wel weer eens even in de schijnwerpers mogen komen te staan als het gaat om de Your Breakdown. Eh on a Saturday night in the summer, some down in the yall come out. Letbeginnings <middels> and they ran it homeless. The party's on so they head in downtown. Everybody's looking for a come up. And they want to know what you're about. Me and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 Beautiful People, Khalid, Ed Sheeran en, en O.T.D. The Remix van deze week. De twee tips die ik voor jullie heb meegenomen zijn dus Calling Loosening My Mind en van Sebastiaan uh, Ingrosso. En dan, dan de tweede tip Beautiful People, Khalid, O.T.D. Remix en Ed Sheeran daaraan toegevoegd. Heerlijk jongens, het is weer tijd. Oh... We hebben weer uh, wat nieuws. Ik heb wat nieuws uh, meegenomen. Ik neem altijd nieuws mee. Het is één grote graaibak hier. Maar uh, we hebben het er net even over gehad. Uh, Glenn Faria. Uh, die is natuurlijk. Uh, oorspronkelijk is het nummer Duurt Lang is van hem. Uh, Davina Michelle heeft daar verder haar succes op uh, die fundering gebouwd. En uh, hij, geeft, uh, hij heeft zelf de hitlijst niet weten te bereiken met dat nummer. Maar hij is niet jaloers op het uh, succes van uh, de zangeres uh, Davina Michelle uh, met het lied. Uh, de muziekproducent uh, en rapper vindt uh, de zangeres belachelijk goed. En uh, in gesprekken met de Volkskrant uh, is uh, Faria, 39 jaar in de tussentijd, uh, niets meer dan positief over haar. En ik denk dat we nog. ...maar 50% van haar hebben gezien. Dit nummer heeft, geeft haar een duwtje in de rug. Ook Tino Martin heeft momenteel een hit met een nummer van Fadia. Zij weet het. Iets waar de rapper eveneens trots op is. Tino is mijn maatje een flap uit, net als ik. En hij had heftige dingen meegemaakt. Zijn zus die overleed en dan komt dit. Weet je, dat ik daar onderdeel van mag zijn... Dat vind ik prachtig. Hoewel Faria financieel profiteert van de successen met zijn nummers... ziet de liedjes vooral op persoonlijk vlak positieve punten. Uh, misschien gebeurt voor iedereen wat op dat moment het beste is. Uh, Davina maakt uh, radiorondjes aan het toeren. Tino heeft 250 optredens per jaar. Ik heb vrije tijd. en uh, ja, Ik ben met mijn vriendin en mijn 15-jarige zoon. Ik voel me goed. Het klinkt saai, maar ja, weet je, dat is voor mij nou eenmaal gewoon het belangrijkste. Mooi dat hij dat... ...zo kan verwoorden. En ook wel ja, gaaf dat hij dan toegeeft dat hij niet jaloers is... ...op het succes dat anderen hebben met zijn... ...met zijn recept, om het even zo te zeggen. Want ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. maar nou, Dat is het gewoon, dat weten we. Voor de fans van de Beatles... ...heb ik ongelooflijk goed nieuws... Abbey Road, dat is het befaamde album van de Beatles. Dat wordt opnieuw uitgegeven en uitgebreid met extra tracks. De heruitgave zal in totaal 40 nummers bevatten met Gum op donderdag. En Jill Martin, die de nieuwe mixen maakte voor een heruitgave van het album van Sgt. Pepper, zal ook voor de nieuwe versie van Abbey Road nummers bewerken. Ook komen er originele opnames en demo's op het album. En de heropgave, heruitgave moet ik zeggen, sorry, verschijnt op 7. 20 september en 50 jaar en één dag na de oorspronkelijke verschijning. Ook wordt er een bijbehorend boek uitgegeven. Daarin zijn onder meer handgeschreven songteksten en notities van tijdens de opnames van het album en nog niet eerder verschenen foto's van de band te vinden. Beatles-lid Paul McCartney verzorgt het voorwoord van het boek. Het is donderdag, precies 50 jaar geleden, dat de bekende coverfoto van Abbey Road werd geschoten en op de foto steken de bandleden de bekende weg in Londen over de de foto werd gemaakt door Schotse fotograaf Ian MacMillan En uh, Abbey Road is het laatste album dat de band opnam. Uh, Come Together and Here Comes the Sun... zijn een paar van de bekende platen die uh, ja, ook op uh, dit album hebben gestaan. De uh, Beatles, uh, bekend uh, natuurlijk ook van hits als Yesterday, Let It Be... Uh, stopte in 1970 voor de mensen die dat vergeten zijn. En uh, begin dit jaar uh, werd bekend dat de uh, regisseur Peter Jackson... een documentaire over de band aan het maken is. Nou, als dat geen verwennerij is, dan weet ik het ook niet meer... Dan weet ik het echt niet meer. Wat ik wel weet is dat ik... Eh, ik, ik, ik, ik, heb het als, ik, ik zeg het heel vaak. Maar ik heb gewoon altijd lekkere platen heb ik hier klaarstaan. En als ik dan denk aan lekkere platen. Dan wil ik jullie eh, vooral Jack Wins niet ontnemen. Met Hold Your Breath. Daar gaan we nu lekker naar luisteren. En ik ga jullie straks ook weer een nieuwe binnenkomen introduceren. Maar dat nog en nog heel veel meer. Met een minuutje of tien. Becky heel hoorde je bij de Euro Breakdown. Wish you well. Ik hoop dat het beter met je gaat. Ja, dat zijn toch wel eens lieve artiesten dat we het beste met je voor hebben. Maar dat hebben ze volgens mij altijd wel. Ik ga jullie voorstellen aan de derde nieuwe binnenkomer. Dat gaan we gewoon even iets sneller doen dan gedacht. Want uh, ja, we kunnen het wel continu over het leuke nieuws hebben. Maar ik kan jullie gewoon veel beter, veel meer nieuwe muziek laten horen. En dat gaan we doen. Want ik heb een, uh, de derde nieuwe binnenkomer klaar voor jullie staan. En dat is een samenwerking tussen de artiest Solardo en Eli Brown, nog niet eerder gedraaid hier in de Eurobreakdown Breakdown. En ze hebben een plaat gemaakt. Ja, het kan, je kan een extase zijn, maar je kan ook aan de ecstasy zijn. Voor je alleen maar de jur breakdown. Fisher met losing it. Ik verlies het zelf bijna helemaal. Heerlijk, ja, dit zijn de plaatjes waar je het voor doet, jongens. Nogmaals, de pannen waaien van het dak. Ik denk dat het al. ...tig keer heb gezegd vandaag. Maar we blijven hier gewoon lekker doorgaan... ...met de lekkerste platen van Europa. En die, die ik jullie natuurlijk ook... ...zo lekker mag laten luisteren. We gaan beginnen straks... ...met de nummer 20 tot en met 10. Dan gaan we weer verder met het aftellen... ...waar we zijn gebleven... ...in dit geval. En ja, Je hebt gemerkt, er zijn wat verschuivingen in de lijst geweest. Drie nieuwe binnenkomers... ...die we aan het einde van dit programma ook nog heel even gaan bespreken. Welke drie waren dat nou ook alweer? Je hoorde natuurlijk als laatste nieuwe binnenkomers... Hoorde je van Solardo en Eli Brown, uh, Ecstasy, hoorde je voorbij komen. En ondanks dat ik hier alleen in de studio lijkt te zitten, is dat toch niet helemaal waar. De man schuift nu aan tafel, Schuif, je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel, nog zoeter dan de wafel. gezonder dan verlafel. Hey joh, die shit is zo verslaven. En ik ben live in de house vanavond, yeah. Ja, dames en heren, Euro Breakdown. Het is half negen geweest en dat betekent dat wij maar eens gaan beginnen. Op nummer 20, dames en heren, deze week These Are The Times, Martin Garrix en JRM. Drie weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 12 Ai, acht plaatsen gezakt, maar desalniettemin verwacht ik wel dat we volgende week nog steeds gaan horen. Op plek 19, deze week Jack Wins met Hold Your Breath. Er staat deze week uh, al drie weken in de lijst. Vorige week op plek 26. dus positief nieuws. Is zeven plaatsen gestegen. Wish You Well, Sigala en Becky Hill. Tien weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 14. Nu plek 18. Vier plaatsen gezakt. En ja, de nieuwe binnenkomer op plek 17, Ecstasy, Salardo in Eli Brown. And Never Be Alone, David Guetta, Morton en Aloha Black. Twee weken in de lijst. Vorige week nog op plek 24, nu plek 16, acht plaatsen gestegen. Het gaat lekker. En dan, ik denk dat we hem wel de diehard plaat mogen noemen. Want hij gaat er keihard tegenaan. Fisher met Losing It. Dat de plek 15 deze week, 54 weken in de lijst, is van op plek 21. Dus ook weer zes plaatsen gestegen. Heaven. Avicii en Chris Martin, 9 weken in de lijst. Plek 14, deze week plek 16, vorige week 2 plaatsen gestegen. En Big Love, David Penn, die 4 weken geleden binnen is gekomen, doet het nog steeds erg goed. Stond vorige week op plek 11, nu op plek 13. En All This Love, Robin Schultz, vind je deze week 14 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 13, is 1 plaatsje gestegen. En Joy van Roberto Surraths, 3 weken in de lijst, plek 15... Vorige week, plek 11, vier plaatsen gestegen. Heerlijk. Ja, en het is een plaat die nog echt aan het randje balanceert van de top 10. Daar stond hij vorige week ook. Staat nu vijf weken in de lijst. Heeft op de hoogste positie op plaats 6 gestaan. En dan heb ik het natuurlijk over die plaat Instagram. black bear, House in the hills in LA. Say that you take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you...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 About the consequence. Slow up, you don't know me like. Je hoorde Instagram Dimitri Vegas en Like Mike. Worden je net voorbij komen bij de Euro Breakdown. Heerlijk, dat zijn de platen waar wij het voor doen. En daarom hebben we ook de lekkerste lijst gewoon van heel Noord-Holland hebben we hier klaarstaan voor jullie. En dan gaan wij ook door, want nu we het toch over hebben over uh, ja lekkere lijsten, heb ik ook nog een lijstje met onmerkelijke optredens die je tegen kan gaan komen op. Lowlands. Als jullie daar volgende week bij zijn... gaat het natuurlijk weer helemaal los in Biddinghuizen. De 27e editie van Lowlands past dan helemaal los. En er zijn een aantal optredens die zeker het bekijken waard zijn. En dat is, de eerste is van Georgia Smit. Wanneer Drake en Storm die talenten inzien... en met je samen willen werken... heb je dus ook de potentie om een hele grote te worden. En dat overkwam dus de Britse Georgia Smit... naar haar single Blue Lights. En met haar debuutalbum Lost and Found... heeft zij de, als 22-jarige... 22-jarige, jong. De verwachtingen van deze wereldsterren... in ieder geval helemaal waargemaakt. Je ziet haar even kijken op vrijdag 16 augustus... en zij zal optreden van half 7 tot half 8. Dan de tweede is... Parcels met hun roots in een Australische hippieplaatsje Byron Bay. En de energieke elektro-invloeden uit hun huidige woonplaats Berlijn... creëert Parcels een sound die je niet mag missen en ook niet een hoekje kan stoppen. Sommigen vergelijken het vijf dan met Daft Punk. Een hele grote eer, waarmee de band dus ook al samenwerkte. En de anderen denken dus weer aan de jaren tachtig funk van Shalomar. En voor de liefhebbers van catchy funkpop is Parcels dus een echte aanrader. Ze treden op op zondag 18 augustus en zij zullen optreden van 7 uur tot 8 uur s avonds En eens even kijken, dan gaan wij door naar de derde. ja En dit is er ook eens hoor. Dit is toch ook een grootmacht, ondanks haar leeftijd. Dan hebben we het over Billie Eilish. Uh, een kleine kans uh, dat de opkomst van het nieuwe fenomeen uh, Billie Eilish jullie natuurlijk is ontgaan. Maar ja, dat, ik zeg het, dit is een gigant... Uh, ze is pas 17 jaar en ze scoorde een monsterhit met het grimmige, maar meeslepende Barry a Friend. En ook haar debuutplaat, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, oogsten loetig en lof. Op Glastonbury Festival bewees ze onlangs al dat ze live ook een spektakelstuk uit de Hoge hoed kan toven. Dus ja, waar kun je haar en wanneer gaat ze optreden op Lowlands? Zij op op zaterdag 17 augustus van half 4 tot half 5... Dan gaan we naar even kijken. Uh, dan hebben we ook nog Anne-Marie. Uh, dat is uh, de, de van Britse komaf. Uh, ze werd drie jaar geleden bekend door haar bijdrage aan het nummer Rockabye van Clean Bandit. Uh, waarna ook samenwerking met David Guetta, Rudy Mentel en Major Laser uh, hebben we gevolgd. En inmiddels is de zangeres uit uh, Essex zelf een uh, popsensatie. Die met haar catchy nummers en uh, spetterende show dit voorjaar al in een uitverkochte Avas live stond. En waarschijnlijk zal de popdiva haar tijdens Lowlands nog wel even een schepje bovenop doen. Zij treedt ook op op vrijdag 16 augustus. En dan vanaf half zes tot half zeven. Dan de laatste opmerkelijke in deze rij. Eh, er zijn natuurlijk alle optellen, zijn natuurlijk gewoon top. Maar hou even rekening met een van Nederlandse bodem: Robbie uh, Robby, <laughs> oh, wat slecht. Dit is echt gewoon heel slecht. Dat is gewoon dat je echt denkt van. Waarom nou, weet je? He? Waarom doe je dat nou? Nee, uh, Ronnie Flex en The uh, Experience. Uh, dat, uh, ja, de afgelopen jaren is Ronnie Flex natuurlijk uitgegroeid tot uh, een van de bekendste rappers, denk ik wel, van Nederland. Uh, tot een van de grootste popsterren ook wel, mag je wel zeggen. En uh, de stamper van Drank Drugs zette hem in 2015 natuurlijk al op de kaart. En ja, sindsdien is hij gewoon niet meer te stoppen. Uh, de Capellona heeft samen met de negenkoppige The Experience Band live ook goud in handen. En een Caribisch gekleurd muziekfestival vol blazers en strijkers natuurlijk. Flex, eigen instrument, de autotune. Hun treden ook op op vrijdag 16 augustus en dan van half 4 tot half 5 andere stage. Het is de alpha stage waar je hun dus kan vinden. Wil jij meer weten van opmerkelijke optredens, want ik heb er een paar nog niet kunnen noemen, maar er zijn er genoeg. Kijk dan heel even snel op www.nu.nl slash muziek. Daar vind je alle uh, informatie die je nodig hebt om, naar, om meer te weten over Lowlands en natuurlijk ook over de artiesten van deze week. Heerlijk jongens. We hebben nog 20 minuten op de klok te gaan. En desalniettemin heb ik nog zoveel lekkere platen voor jullie klaarstaan. We gaan uh, gelijk door. Want we hebben net natuurlijk uh, uh, geluisterd naar uh, Fisher met uh, I'm Losing It. En ik vind het nou wel weer tijd voor een ritueeltje. En als ik het heb over een ritueeltje. Dan heb ik het over niemand minder dan de samenwerking tussen Chesto, Jonas Blue en Rita Ora met Ritual.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 Put up in the mud, put up my style. Put in the mud, put up in in the waist, tie, put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 En a touch of class met all around the world. La la la la la. Heerlijk. Nogmaals, ik zeg, kan het niet vaker nog zeggen, maar dit zijn de platen waar we het voor doen. Uh, als we gaan kijken wat we net nog meer hebben gehoord, hoorde je natuurlijk onder andere Mabel met Don't Call Me Up. En daarvoor die uh, Ritual van Chesto, en Jonas Blue en Rita Ora. Heerlijk. Echt top. We gaan in de tussentijd gaan we ook eens even de drie tips erbij pakken. Trouwens, drie tips die erbij pakken. De drie nieuwe binnenkomers van deze week. We gaan ze er even bij pakken met de naam, en toenaam en nummer erbij. Want op plek 38 is deze week nieuw binnengekomen: Ready for the Beat van Styling, Mr. Sid en Dave Ruthwell. En als wij dan helemaal doorreizen naar plek 29, komen wij daar Steve Angelo, Late Back Luke en B en de DoD Remix tegen. Als we helemaal doorreizen, helemaal verder reizen, dan komen wij op plekje 17 uit deze week. En dan vinden wij daar Solardo en Eli Brown met Ecstasy. Heerlijk, dat zijn de drie nieuwe binnenkomers van deze week in de Euro Breakdown. Um, dan is er nog wel even wat, uh, wat opvallend nieuws, want um, ja, er, er gebeuren, uh, je, je hoort in Amerika natuurlijk heel veel over uh, schietpartijen. Verschrikkelijke dingen die uh, gebeuren. Um, uh, zo uh, is er laatst ook weer een schietpartij geweest uh, waar dus uh, 22 mensen uh, van het leven zijn beroofd. Uh, verschrikkelijk, echt walgelijk dat dit uh, gewoon gebeurt. Er zijn uh, beelden van uh, dat mensen echt onder, onder de banken gewoon echt. Zijn gaan liggen, gewoon omdat ze gewoon ja, doodsbang zijn voor die kogelregen die komt. Uh, nou, uh, is uh, RB-zanger Kelly natuurlijk uh, de slechtste niet? Dat weten we. Hij heeft eerder zijn, zijn hart opengesteld, maar hij organiseert in dit geval een uh, benefietconcert voor de slachtoffers van El Paso. Uh, hij organiseert een uh, benefietconcert voor de slachtoffers en de nabestaanden en, uh, van de aanslag in El Paso in uh, Texas. En in het eerste weekend uh, van augustus werden daar uh, 22 mensen uh, helaas. Ja, uh, triest genoeg van het leven uh, beroofd. Uh, de zanger, uh, bekend uh, van nummers als uh, Talk en ook de plaat Sun City, uh, komt zelf uit de Amerika Amerikaanse stad. En hij wilde daar iets uh, doen voor de gemeenschap. Uh, dit is ook een quote van hemzelf hierbij. Uh, ik heb uh, de afgelopen dagen nagedacht over hoe ik iets kan doen voor de stad. Ik plan een benefietconcert voor later deze maand. Alle opbrengsten daarvan zullen naar de families en de nabestaanden van de schietpartij gaan. Al dus uh, op uh, Twitter. En de aanslag. Uh, ja, bij de aanslag. Je merkt, ik vind het een beetje moeilijk om daar. Ik vind het een beetje een moeilijk onderwerp. Want het ja, dat is gewoon walgelijk dat dit gewoon nog steeds kan. Uh, bij de aanslag uh, zaterdag opende een uh, 21-jarige man het vuur. Uh, in een winkelcentrum. Uh, ja, en naast de 22 doden raakten er ook tientallen mensen uh, raakten er, uh, gewond. Uh, walgelijk. Echt ronduit walgelijk. Ze hebben het er wel eens over, en ik weet dat het een beetje off-topic is. Dat uh, ze bezeuren ze, we hier wel eens in Nederland dat alles te streng is. Dat, alles, uh, dat, je, alle, uh, dat je hele strenge richtlijnen moet volgen. Uh, dat, dat, dat de wetten misschien te, te, te klein zijn. Maar als je gaat kijken naar een, uh, naar een land zoals Amerika. Uh, met uh, zoveel schietpartijen. Ze hebben, het, ze hebben het volgens mij uitgekeken dat er ongeveer uh, vier tot vijf mensen minimaal sterven per dag in Amerika. Aan een, door middel van een schietpartij. Dat is toch gewoon. Dat kan toch niet. Dat is toch niet meer van deze tijd. Het Wilde Westen, dat is toch al lang, al lang voorbij. Ik vind het gewoon echt totaal niet kunnen. Ik vind het wel onwijs goed dat uh, juist artiesten uh, met zo'n groot bereik, ook zeker als Kelly, uh, hier dus uh, dan zeggen: van Joh, luister, we gaan wat voor die mensen doen. Dat vind ik echt heel mooi. Dan uh, wil ik met jullie doorgaan. Want ik denk, als ik uh, hier te lang in blijf hangen, dan, uh, dan barst ik nog een keer in, in tranen uit. En dat is uh, absoluut niet uh, de bedoeling. Uh, ik uh, ga nog, uh, wil nog één plaatje samen met jullie gaan draaien. En dan gaan wij lekker door naar de nummer één van deze week. En ik ga voor jullie draaien, ondanks dat het weer niet helemaal na is. We halen het gevoel lekker terug. Martin Garrix, Malcolm Moore en Valhalla Boy met Summer Days.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 Even. Yes dames en heren, ondanks dat het donker is gaan we natuurlijk gewoon lekker door. Want we gaan terugtellen van nummer 10 tot en met 1. En dat betekent op nummer 10 Instagram Dimitri Vegas en Like Mike, David Gethan Afrojack staan vijf weken in de lijst. Vorige week ook op plek 10. You Little Beauty, 13 weken in de lijst van Fischer, deze week op plek 9, vorige week op plek 7, twee plaatsjes gezakt. En Post Malone, Sam Veld en Rani, 7 weken in de lijst, deze week op plek 8, vorige week op plek 5. En Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue, 10 weken in de lijst, vorige week op plek 4, nu op plek 7. Don't Call Me Up, Mabel, vind je deze week al 27 weken in de lijst, vorige week op plek 9, nu op plek 6. En op plek 5, All-Around World, La La La La Rehab and a touch of Class, vorige week op plek 8. En SOS, Avicii en Aloha Black, 17 weken in de lijst, vorige week op plek 6. En staan nu op plek 4, higher Love, Kygo en Whitney Houston, 6 weken in de lijst, net als vorige week op plek 3. En Summer Days, Martin Garrix, Malcolm Moore en Patrick Weeks, net als vorige week op plek 2, al 15 weken in de lijst. Lekker jongens, het gaat heerlijk, we mogen absoluut niet klagen... Voor wie er heeft opgelet, heeft gemerkt dat er één plaat is die niet genoemd is. Een plaat die nu al denk ik een maand bovenaan staat. Als het niet meer is in de tussentijd. Staat net als de uh, plaat 2. Dat hij 15 weken in de lijst. En hij staat alweer op nummer 1. Give me a piece of your heart, Medusa en good boys. Dankjewel. Dit was de ear Breakdown.